Mark Hokke met het NOS Journaal. De komende uren gaat het op steeds meer plaatsen harder waaien. Uit het hele land zijn al meldingen van schade en omgevallen bomen. De storm is ook wat zwaarder dan verwacht. Vooraf werd uitgegaan van windkracht 9 of 10 op de Noordzee. Maar op de Waddeneilanden is al windkracht 11 gemeten... met windstoten rond de 130 km per uur. Het regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. De waarschuwing code oranje van het KNMI... Geldt nu in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en op de Wadden en wordt gefaseerd richting het zuidoosten uitgebreid. Bij het Haagse raadslid Arnoud van Doorn is donderdag een inval gedaan door de politie, dat meldt het AD. Aanleiding was het lekken van informatie uit vertrouwelijk overleg. Daardoor werd duidelijk dat Johan Remkes gevraagd was als waarnemer voor de opgestapte burgemeester Pauline Krikke. In Zwitserland mogen mensen niet meer gediscrimineerd worden vanwege hun seksuele voorkeur of identiteit. Ruim een jaar geleden werd dit al door het parlement verboden, maar tegenstanders van de wet hadden geregeld dat er vandaag een referendum over werd gehouden. Volgens prognoses van de Zwitserse publieke omroep steunt twee derde van de kiezers de antidiscriminatiewet, waardoor die definitief ingaat. Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam, dat al een paar dagen bij Taiwan rondvaart, onderhandelt met twee havens over toegang. Het schip mag nergens aanmeren uit angst dat er mensen aan boord zijn die besmet zijn met het coronavirus. Het schip van de Holland-Amerika-lijn heeft ruim 1450 passagiers aan boord en 800 bemanningsleden. Volgens de Reder is er niemand besmet. Het weer, het is overwegend bewolkt en buien trekken dus vanmiddag van en vanavond van noordwest naar zuidoost. En lokaal kan daarbij in korte tijd veel regen vallen...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 juist van onze razende reporter Roy van Duringen, dat er verder nog geen uh, extra stormnieuws is uh, hier uit Zandvoort. Dus vooralsnog lijkt het uh, gelukkig mee te vallen met Kiara Mocht er uh, veranderingen komen in het nieuws... hoor je het uiteraard bij je eigen lokale radio. ZFM Zandvoort, al 30 jaar zijn we het geluid. En uiteraard uh, niet alleen met uh, muziek... maar ook uh, informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, dat doen we met een heel grote groep uh, vrijwilligers. Dat hoorden we net van... Uh, onze voorzitter uh, Maaike Koper. En uh, een, van de, of een aantal vrijwilligers zitten ook in de studio. En daar gaan we zo dadelijk nog even uh, mee praten. En naar Sint Maarten. En nog veel meer, toch? Jazeker, Sint Maarten. Maar niet, uh, niet die lampionnetjes. Maar we gaan echt even live schakelen met uh, Sint Maarten. Want uh, een uh, oud-medewerker, Henny Rukkert uh, die, uh, dus, uh, die bekend is van Langste Lijn. Uh, wat heb je nog meer voor voetbalprogramma's op de radio. En natuurlijk bij ons ook vrijwilliger geweest. Met name voor de Tour de France. En uh, voor sportprogramma's. Maar aangeschoven en natuurlijk oude muziek, hè? En je begon goed, moet ik zeggen hoor. Het begint erop te lijken, uh, Harms. Ja, derde uur hè? Ja, derde uur begint erop te lijken. Aangeschoven inmiddels uh, onze grote vriend, uh, zowel figuurlijk als letterlijk, Ruud. Ruud Jansen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hartstikke leuk dat uh, jullie uh, de moeite hebben genomen om uh, vandaag uh, op deze heugelijke dag ook uh, vanuit Beverwijk uh, uh, uh, vaart te zetten naar Zandvoort. Het ging vanzelf, hè? We hadden de winter terug. Ja, ik, heb, ik las trouwens dat een vliegtuig uit New York naar Londen heeft er vier uur over gedaan. hè? Ja, ja, ja had een had wereldrecord. Ik had, had ja. wind win, win in de rug. Dat is waar gebeurd. Ruud, jarenlang ja. vrijwilliger. Uh, je bent nog, nog vrijwilliger. Je bent momenteel verantwoordelijk voor ZFM Klassiek. Soms boord ja. van 8 tot 10. Ja. Maar je hebt veel en veel meer gedaan voor ZFM. Uh, ja, dat begon in 2010. Toen jullie 25 jaar bestonden, toen hadden we een, uh, een feestje. Of nee, dat was 20 jaar. Toch? Ja. Feestje, Nou, feest. Nee, 25 jaar was dat. Ja, dat was 20 jaar. Ah, 20 jaar? Ja, oké. Okay. Ja, We zitten nu 30 jaar, dus 10 okay. jaar eraf. Daar speelden wij toen met de band en uh, bij dat feest. En ja, toen was het op een gegeven moment... Of ik speelde daar alleen, geloof ik zelfs. Ja. En toen zei ik tegen Rob Harms en ook tegen jou... Van, ja, ik zou wel weer eens wat met de radio willen doen. Want ik had toen een tijdje bij Radio Beverijk gezeten. En daar ging het toen een beetje fout. En toen kreeg ik de kans. En uh, toen ben ik in 2010 begonnen met een programma dat heette De Vinyljaren. Samen met uh, Maurice Mulder. Nog aan het Gasthuisplein. En uh, dat werd na een jaar uh, ongeveer uh, uitgebreid met, uh, met Zandvoort Lunst. En uh, daar ben ik toen mee begonnen. Eerst, uh, ik geloof zelfs drie dagen in de week of zo dat ik het deed. Ik weet het niet meer ja. precies. Maar uh, ja, en uh, toen kwam... Uh, toch het, of kwam er het idee van een klassiek programma dacht, nou, er was niemand voor te vinden, ik dacht, Nou, dan ga ik dat gewoon doen en dan maak ik dat wel thuis en dan ja. stuur ik dat op en uh, nou ja, ik ben, uh, vanmorgen had ik de negentigste uitzending. Ja, en uh, dus, ik, ik heb gelezen dat je doorgaat tot honderd. Ja. Nou, ik, laat ik het zo zeggen, we hebben, uh, ik ga sowieso door. Uh, ik word gewoon lid van het klassieke team van, uh, van ZFM en we gaan het nu meer net als bij de jazz. We gaan het een beetje bij Tourbird doen. Om de reden dat elke week dat programma samenstellen, uh, inclusief het redactionele werk, wat mijn vrouw dan doet, uh, zijn we daar toch gemiddeld drie uur in de week mee bezig. Want het is twee uur uitzending, plus je voorbereiding, plus alles wat je nodig hebt, ben je bij drie tot drieënhalf uur bezig. Ja, en ik heb het nogal druk. Dus ik ben mijn pensioen, maar ik heb het drukker dan ooit. En dat is de reden dat ik eigenlijk gezegd heb... Uh, een, een mailtje gestuurd heb aan de programmeleiding van... joh, zijn er opvolgers of zijn er mensen die dat ook willen doen? Nou, daar kwamen dus gelijk leuke reacties op. En dus uh, gaan we het uh, over een uh, maand of twee, denk ik. Of drie, dat weet ik niet precies. Uh, ik moet nog negen ja. uitzendingen op de reguliere manier maken. En dan gaan we dat met een team doen... En dan, eh, ja, dan krijg je dus wel iedere keer een andere stijl klassieke muziek. En dat is ook wel eens een keer leuk, denk ik. Ja, nee, dat zonder meer. Uh, we ben ons, met dat betreft, Je was eerst op de zondagavond. Uh, en uh, nu is dat uh, vervroegd naar zondagmorgen van 8 ja. tot 10 de ja. jazz aan. Perf, sluit perfect op elkaar aan. Dus dat was een goede set. Ja, dat was een hele goede set. En het is, het is ook lekker dat je, dat je gewoon... Uh, als je s morgens om 8 uur op zondag, voor ja, die mensen die klopt. dat dan doen, nee, de meesten slapen uit natuurlijk, maar goed, voor die mensen die dan uh, vroeg opstaan en uh, hun croissantje, en kopje koffie of bordje havermout of wat dan ook nemen, dat ze daar gewoon heerlijke klassieke muziek, zeer gevarieerde klassieke muziek bij krijgen. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat vindt men wel prettig, geloof ik. Nou, en, uh, in, in combinatie met Radio Beverwijk, waar je, waar je nu ook weer uh, actief bent. Ja. En wat uh, bij jou om de hoek is. Dus dat is ja. voor jou absoluut... Uh, nou, de, de voornaamste reden dat ik, dat ik hier met, met de Lynx gestopt ben. Wat ik eigenlijk niet leuk vond om te moeten doen. maar de, Want het, het draaide goed met, met Roy en met Dolly. En uh, dat was gewoon een heerlijk team om uh, dat programma mee te maken. Maar ja, uh, ik kom uit Beverwijk. Ik rijd geen auto. En ik was gemiddeld twee uur na twee uur per dag bezig om weer van ja. huis naar hier en terug te komen. En dat begon me een beetje op te breken. Ja. En, we hebben jaren ik, gedaan. Ik omdat heb het jaar gedaan. Ja, we, ja, hebben, ja, ja. we hebben het acht Applaus jaar gedaan. waard eigenlijk hoor, vind ik wel. We hebben het acht jaar gedaan. Dus, ja. en, maar op een gegeven moment begon dat gewoon op te breken, omdat ik ook nog andere activiteiten heb. Ik ben nog leider van... Uh, van een aantal koren en van een theatergroep. Ja. En daar moet je dan ook je arrangementen van maken. Repetities voorbereiden. Concerten voorbereiden. Nou, dat werd gewoon allemaal een beetje te veel. Ja. En uh, ik doe nu hetzelfde werk bij Radio Beverwijk. Uh, alleen het verschil is die twee uur reistijd. En dat is toch wel een... Uh, ja. wel nu, want Radio Beverwijk is bij mij om de hoek. Dus daar zit ik in zeven minuten. En ja, dat is wel lekker. Ja, en je hoort ook dat we gaan samenwerken, dus uh, ja, wat dat betreft uh, blijven we gewoon lekker bij elkaar. We blijven gewoon lekker bij elkaar ja. en uh, dat kan best dus een hele leuke samenwerking worden. Ik heb daar ook wel een paar ideetjes voor. En, uh, dat zal het niet zo zijn. <laughs> <laughs> ja, ik heb wel een leuke ja, de Programmaleiding luistert mee, dus uh, ja, ja dat kunnen we meteen even leek. noteren. Ja, ik heb daar wel een paar leuke ideetjes voor, uh, met name voor de vrijdagmiddag en dat zou, dat zou uh, misschien wel eens heel leuk kunnen worden. ja dus je bent in ieder geval niet voor radio-minnend Nederland verloren. en nee. ook voor ZFM niet. En dus ook voor de... ZFM niet. Ik ben blij om dat, want, uh, dat te horen. Want ik draag dit station best wel een heel warm hart toe. Want ik vind dat natuurlijk... Jullie hebben, uh, ZFM heeft mij toen toch weer een kans gegeven... om uh, mijn ding te doen wat een grote hobby van me is. En dat ja. vond ik gewoon heel sympathiek. En uh, ja, ik heb hier natuurlijk fantastische dingen meegemaakt. We hebben Max Verstappen zien rijden op het circuit. We hebben uh, de verhuizing van de studio. Dat was op zich al een evenement. Het was wel een emotionele dag, hè? Dat ja, het was een de, heel emotionele de, dag. Ja, ja. Vooral omdat ik had zo'n mooi einde gepland. Ja, dat zit je nog dwars. Ja, dat ging dat niet helemaal goed, hè? Maar... Ja, dat zit nog hmm, dwars, ja. ja. Ik had zo'n mooi einde gepland. Ik had helemaal met, met als bij Veronica toen, weet je, wat, wat Veronica die, die, eruit de, die, de klok. Ik had die klok en, ja. dat, en die ging dan 12 uur slaan En ik, ik, de laatste plaat gaat en de klok begint en ze flikkert in de oh. Dus dat ik was het niet doen. Ik ja, we moesten heel snel uit de tolweg doen natuurlijk. Dus. Het ja. was des duivels, maar dat maakt niet uit allemaal goed gekomen. En uh, ja, dat was natuurlijk wel een hele belevenis... om van zo'n zo hokje wat je daar had... Uh, na zo'n uh, superdeluxe... Dan, als dit uh, de tol weg te komen. Dus dat was fantastisch. Ja, als we even kijken naar de historie van uh, de panden... waar we in gezeten hebben. Ja. In de watertoren, in de katakombe van de, de watertoren... Ja. Uh, zijn we begonnen in uh, 1990... tot september 1999 hebben we daar gezeten. En toen uh, vanaf september 1999... Uh, naar uh, juni 2013... Uh, werd het het uh, Gasthuisplein, hè? Ja. dat geel-blauwe pand geel op het Gasthuisplein. Ja. Daar gaan we zo meteen nog een plaat van draaien. En dan uh, vanaf uh, juni uh, 2013 tot nu aan de Tolweg 10a. Het leuke van de Tolweg was wel dat je dus daar in de studio zat... en dan zat je achter die mengtafel en dan had je die, dat grote raam... en dan kon je precies zien wat er op dat plein gebeurde. Dat was altijd wel leuk. Dan ja, bleven, bleven de mensen altijd voor het raam staan kijken. En zo. Wat doet die man daar nou? Ja, en als het mooi weer was, even een lijntje naar buiten. En dan gewoon ja. buiten gaan zitten. en Dan, dan, buiten, ja. dan buiten radio maken ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, dat, op een gegeven moment was er een grote uh, markt in het centrum van Zandvoort. En ja. uh, toen uh, hadden we Rudy Nicolai uh, beneden zitten. En Roy van is zat boven met de achtergrondgeluiden. Het is hartstikke druk. Het is hartstikke druk. En weet je ja, wat ja, het mooie was wel. ook? Hè? Toen, we de, <laughs> toen we de tekst tv presenteerden. Dat we voor het eerst begonnen met tex tv. Destijds uh, de, de voorzitter Egiposter hebben we met z'n allen tv buiten neergezet. Zo'n heel kleine oud, nog een soort zo'n bolle zo jongen, bak, weet je. Bak. <laughs> en, uh, ja, de eerste uitzending van, uh, van CFM TV hebben we toen buiten op het gashuisplein gekeken. Ja. Ja. leuk, hè? Vergeet je nooit meer. En daarna, daarna nog jaren op de vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Roel, Roel uh, was toen de, de grote motor erachter. Ja. Dus dat was allemaal hartstikke leuk. Maar uh, Rut, ja. uh, jij doet ook uh, vinyl. Ja. In Bevenwijk. Want ja. die, die pick-ups hier, die staan stil. Ja, dat is jij weg bent. Ja, dat is jammer. Ja, dat ja, is dat jammer hè. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat voor zwak heb jij voor vinyl? Uh, vooral de imperfectie. Ik vind het heerlijk. Ik, ik noem het... Uh, ik heb het programma wat ik nu doe uh, bij Radio BVK. Als u dat leuk vindt, mag u luisteren maandagavond tussen 9 en 11 uur. Piep, piep, piep, piep. piep. Ik weet nu dat we op 105.4 zitten. Ja. Naleid uh, van een droom die ik gehad heb. Ja. Maar uh, nee, ik heb... Ik heb uh, het, ik noem dat altijd het meest imperfecte radioprogramma van Radio BVWK. En dat is, uh, ik draai alles, al piept het en kraakt het, Janssen draait het. En uh, nou ja, dat, is, dat, is, dat neem ik thuis op, dat programmaatje. Ja. En uh, dat is leuk, ik heb daar altijd een centraal album in staan en de rest daar vul ik dat aan met oude singles. En die zijn soms heel erg oud en kraken ook soms heel erg. Nou, maar... maar dat is juist het leuke en het heet De Redder in de Noodshow. Nou, Roy, de rekening kan opgestuurd worden hoor. Ja. naar Beverwijk. <laughs> nee, hartstikke leuk, Ruud. Ja, echt. Goed. Uh, Ruud, uh, ja. daarnaast ook uh, yeah, Down Memory Lane, uh, The Battle of the Giants. Uh, in ieder geval te veel uh, om op te noemen. Dat mis jij wel, hè? Dat mis, ik mis dat enorm. Ja, nou, ja maar, We dat, kunnen we wel eens een keertje dat, doen. Hè? Dat waren nog eens tijden, hè? Dan kom je gewoon een keer zelf, gezellig bij me thuis langs en neem me thuis op. Dat is makkelijk. <laughs> ja, nee, ja, dat kan. <laughs> Daar spreken we straks verder over. Goed, Ruud, ik vind het geweldig dat, je de moeite, dat jullie de moeite hebben genomen om vandaag hier aanwezig te zijn. En uh, we wensen je het beste. En uh, we hopen je nog lang voor ZFM te kunnen behouden. Nou, dan kun je op rekenen hoor. Oké, okay, bedankt, Ruud. Blij. In ieder geval uh, voor alle jaren en uh, de jaren die nog uh, gaan volgen. Want wij gaan uiteraard gewoon door CFM op naar de 40 jaar toch? En toen was het stil. Oké, okay. of dat een goed teken is, weet ik ook niet. Nou ja, in 1990 begonnen we in de Watertoren tot september 1999. Toen het Gassensplein, dat geel-blauwe pants. En dat hebben we in september, nee, juni 2013 hebben we dat verlaten om in de tolweg te gaan zitten. Een hele mooie studio. En Ruud heeft toen een afscheidsplaat gemaakt van het MUZIEK In ons huis door het grote raam keken we op het plein, maar geld te weinig en het te hoge huur. Rijkte de helpende hand van met een goede nieuwe lokaat aan het holweg staat ons nieuwe band De plaatsen die Rutte destijds maakte voor onze verhuizing. Ja, toen gingen we het gasthuisplein verlaten. We hebben we ook met veel plezier gezeten trouwens. Dat vertelde Rutte net ook nog. En ook nog in de plaat komt er terug. Natuurlijk dat grote raam met uitzicht op het plein. Dat was toch ook wel leuk. Toch, Albert-Jan? Jazeker, we hebben tijden gehad. Nou, Zouden proberen we Sint-Maarten even... Sint, Sint, Sint te bereiken. Maar ja, dat maar lukt je, een beetje moeilijk. Dat gaat een beetje lastig. Dus Henny, als je luistert, we proberen je al een paar minuutjes te bellen. Maar we komen er niet door. Nee. Maar we denken wel aan je. Ja, dat sowieso. <laughs> nou, zo gaan we een gedicht doen. Of? Ja, voor Lex. Voor Lex. Ja, naar de volgende plaat gaan we even... Want hij kan helaas niet aanwezig zijn en heeft jaren toch het weer voor ons gepresenteerd. Dus even aandacht aan Lex. Oké, okay, gaan we doen. Billy Joel en Lene Gretz. ja Speciaal voor de weerman die helaas niet aanwezig kan zijn vandaag. Lex van der Hoorn, dit mooie gedicht. Elke zaterdag om half drie was het raak. Onze Lex verblijde Zandvoort met zijn weerspraak. Regen, wind of zonneschijn. Het was voorbij met zijn wekelijkse ZMFM Amsterdamijn. We gaan leks missen, maar wees gerust, we hoeven niet naar het weer te gissen. Via app, tekst-TV, twitter, facebook en internet wordt uw Zandvoorts weerbericht geen schietgebed. Een mens van Beaufort, luchtdruk en zeewatertemperatuur zijn essentiële ingrediënten voor zijn wekelijkse weerprogrammatuur. Nauwkeurig, betrouwbaar en accuraat. Zo heeft iedere zandvoorter en gast nog steeds het juiste weer paraat. Die zomer had weer plaatsgemaakt voor het najaar. De stop van Lex is voor de zandvoorters dankzij de sociale media geen bezwaar. Maar luisteraars, niet geluk, niet getreurd, wellicht is Lex binnenkort weer aan de beurt. Uitgerust en met veel elan... Lex houdt ons steeds, nog steeds in de ban. Onmiskenbaar voor onze badplaats... waar het weer ons doen en laten beïnvloedt. Had ook jij, Lex... een onuitwisbare invloed op ons gemoed? Lex, we gaan je missen. Maar niet getreurd... We zien elkaar op de vrijdagmiddag in de kroeg. En dat bepaalt wederom het, het humeur van Rob en mij. Door ons wekelijks te informeren hoe het Zandvoorts weer ons kleurt. Zodat wij niet naar het weer hoeven te gissen. Namens ZFM dank Lex. Geweldig mooi het gedicht van onze weerman Lex van den Horen. En uiteraard is hij vanaf het seizoen dat het zonnetje weer lekker begint te schijnen hier in Zandvoort. Gewoon weer beschikbaar op www.meteopagina.nl. Of kijk gewoon een keertje op Meteo pagina op Facebook. Ook dan blijf je op de hoogte van het laatste weer hier in Zandvoort en de regio. To see or not to see. There is no question. ZFM zie die je vandaag uh, hoort op de Radio is allemaal uit de beginperiode van uh, CFM. Toen nog vanuit de catacomben van de Watertoren. Het was heel spannend daar, hè? allemaal rare geluiden en zo. Als je daar uh, s'nachts uh, lag uh, te slapen om de apparatuur te bewaken. Maar we hebben het allemaal wel gedaan... en uh, uiteindelijk uh, kwamen we op het Gasthuisplein... en vanaf het Gasthuisplein weer naar deze mooie studio... aan de Tolweg 10A. Nou... Wat gaan we allemaal nog doen uh, in, uh, nou, in dit gaan, speciale programma? Wij gaan uh, in ieder geval zo meteen weer lekker wat platen draaien. en We gaan uh, ons opmaken voor uh, kwart voor vijf. Hij is inmiddels aangeschoven. Marco Temes. Marco, welkom in de studio. Ik heb, ik heb je als huisdichter en romanschrijver genoemd. Mag dat? Nou, nee, jij mag dat. <laughs> Kijk, dan kom ik uh, woe, kom weer goed weg. Ja, je komt weer goed weg, inderdaad. Uh, uh, even cliffhanger. Hoe heet het gedicht? Waarom? Daarom. Dat is duidelijk. Dus luisteraars nog even geduld. We gaan nog even met de platen draaien. En om kwart voor vijf uh, is het de beurt aan uh, Marco Tomis. Met weliswaar, ik zou het bijna willen zeggen, het gedicht van het jaar. Ja, mooi hè. In het uh, eerste uur van dit uh, speciale programma heb ik het er al over gehad. Aan de beginperiode van uh, CFM uh, hadden we nog geen uh, subsidie van, uh, van de gemeente. Je mocht uh, nog geen advertenties uitzenden. Uh, je mocht geen sponsoring hebben. Eigenlijk mocht je gewoon helemaal niks. Je mocht een beetje radio maken en zo. Uh. En uh, ja, we hebben uh, eigenlijk allemaal zelf het geld uh, binnengebracht voor de radio. Om dat uh, mogelijk te maken. Maar toch wilden we nog op een andere manier toch nog iets meer geld binnenhalen. Hadden een soort... Uh, spotjes op een gegeven moment op de radio. En één uh, uh, daarvan uh, die ik eventjes uh, wil laten horen... ...dat is die van uh, Keur Glas. Ja, een bedrijf uh, wat heel uh, bekend is. Uh, en ook uh, met name in die ja. tijd hier in Zandvoort. Het kapot, oh wat rot. Wordt niet humeurig, wij herstellen het keurig. Voor Keur Glastips bel Zandvoort 15602. Of luister zaterdags naar Hand in Hand op ZFM. Naar Keur, de ZFM Glasadviseur. Would someone please hang that phone up? We're sorry. You must first dial a look when calling the celebrity. It's such a bad Sandra Liesberg is bezig met een boek over de oude discotijd uit Zandvoort. De cafés de kroegen en alles wat er omtrent uitgaan in Zandvoort... destijds in de jaren 70 en 80 in Zandvoort aanwezig was. Daarover gaat ze een boek schrijven. Deze plaatje werd gewoon toen de tijd ook heel veel gedraaid... in de diverse discotheken. Eentje in de Dierknie bijvoorbeeld. Er kwam het plaatje nog wel eens langs is van uh, Midnight Star en uh, Operator, uh, over Operator gesproken. Dat is uh, Marco Temes natuurlijk als uh, Operator. Marco, welkom in de studio. Goedemiddag. En uh, toen ik je een uh, uh, week geleden vroeg of je genegen was om het gedicht van het jaar uh, voor ZFM uh, te schrijven, dan wel uh, mee te nemen. Was jouw antwoord gelijk ja? Ja, uiteraard. Ja, nee. Bent, uh, ik ben ook zo vrij om weer uh, bij de introductie, toen we het programma begonnen, als uh, onze huisdichter en huisromanschrijver uh, te betitelen. Dat heb je geen bezwaar tegen? Nee, absoluut niet. Uh, hoe ben je hier gekomen trouwens? Uh, met wind mee. <lacht> <lacht> Anders had ik er daar nog niet geweest. <lacht> Was het zo erg of uh, is het, nou, is ja, het zo ik... heftig? Uh, ben je nog niet buiten geweest? Uh, ik, ik ben, dus. Vanaf twee uur ben ik binnen. Ja, uh, je hebt groot gelijk. Nee, Kiara is van wilde. Oh, Oké, okay. goed. Wilde dame. Kiara, Kiara. Goed, maar je hebt, je hebt het gered. Ik heb het gered. Nou, jij bent ook een bikkel natuurlijk, want jij, bent, jij komt van het strand. Ja, ik ben er zo van het strand achter. is zijn wel wat gewend. Ja. Goed. Zo is nou. Zometeen krijgen we een heel mooi gedicht van je, Marco. En dan vragen we heel even aan de mensen die hier aanwezig zijn. om zo meteen ietsje stiller te doen, dat we het gedicht ook nog kunnen horen op de radio. Ja. En dan gaan we eerst een gouden oude plaat draaien. En dan zo dadelijk het gedicht van Marco Temes. Wat is de titel van het gedicht? Waarom, daarom. Waarom, daarom. Oké, okay. hoor je ze dadelijk? Op ZFM wordt iedere gauw oude platina. <totstuk> mama says that through the week you can't go out with me.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 Nu, het over de vinieljaren en uh, dat het allemaal zo kraakt. en uh, gek doet al dat viniel. Maar ook een mp 3 kan gek doen hoor. Nou, dat hoor je juist, dat hoor je nog steeds trouwens. Hij slaat gewoon over deze plaats. De Drifters en uh, Kissing in the back Row. Het is tijd voor het gedicht van de eeuw. Marco Temes is uh, aanwezig in de studio van CFM. met het gedicht Waarom, Daarom?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 Maar beantwoord ik die vraag, dan houdt niets mij meer tegen. Alleen ik houd mezelf tegen. Ik. Daarom overwin ik mezelf elke dag, elke minuut en daarmee alle angst. Wat? Waarom? Daarom. Omdat ik om mezelf geef. Leef. Dank je wel, Marco, voor het geweldige mooie gedicht. Speciaal voor uh, vandaag uh, geschreven. Uh, en uh, ja, voorgedragen dus in dit uh, speciale programma. Zandvoort op zondag 30 jaar ZFM. En dat vieren we met z'n allen vandaag. En niet alleen uh, de medewerkers, de vrijwilligers... maar uiteraard ook uh, de luisteraars. En uh, iedereen uh, doet uh, lekker mee. En uh, Leef, dat, uh, ja, dat hoorde ik wel eventjes in dat gedicht.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 we kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet En na nou het mooie gedicht Waarom Daarom van Marco Tormes... in deze single nog een keer Hand van Eyck. Nou, die kreeg natuurlijk wel van uh, de eerste serie van The Big Brother. dat was uh, de single Leef met je eigen talent. Het is uh, acht minuten voor vijf uur deze speciale editie uh, van Zandvoort uh, op Zondag. Helaas hebben we geen uh, Sint Maarten aan de telefoon kunnen krijgen... maar uh, we hebben wel een hele leuke uitzending. Wat we nog niet gedaan hebben... we hadden natuurlijk David Molenburg, de burgemeester... Ja. En die vertelde ook over zijn piratenverleden. Dat vond ik ja. wel leuk om te horen. Ja, dat is hè? He? We hebben alweer een extra connectie. Hè? Dat uh, kan altijd uh, van pas komen. En waarschijnlijk had David ook een hele andere naam op de radio... dat, dat hij. Daar, dat komen werkelijk we, heet. daar komen ze vanzelf al achter. En dat, uh, ja, daar komen we nog een keer achter. Maar ik heb nog een uh, naamgingo voor mij uh, klaarstaan. Toen had ik ook een andere achternaam dan ik eigenlijk heb. Dus, en dat was bewust, hè? Ja, dat is bewust. Hè? Dan uh, kunnen ze je niet vinden. <lacht> nee, als het illegaal is, dan uh, moeten ze je niet kunnen vinden. Dus uh, vandaar, ik ga hem uh, even draaien. Ja, Rob van der Velden. Ja, dus uh, nou, dan weet je dat. Rob van der Velden. En dan had ik er nog eentje. Zee, zee, zee, de superhits met Rob van der Velden. Ja, ja, ja, ja. Kijk, kijk, dat zijn kijk, kijk. nog eens jingles, hè. Nee. Daar komt, daar, die grijns die krijg je niet meer van je gezicht die, die krijg je er niet vanaf. Wij gaan nog even een uh, plaatje draaien en dan uh, gaan we ja, uh, afscheid nemen, hè, voor uh, deze speciale uitzending. Ja, want om tien over vijf uh, moeten, we weer, uh, ja, dan moeten we weer aan de bak. Werkoverleg. Werkoverleg. Zwaar oh. uh, hoor. Dus nou nog uh, twee platen en uiteraard uh, zo duidelijk ook nog uh, de afscheidsplaat van uh, Zadvoort op zaterdag die je van ons gewend bent. En een van die twee platen die ik zeker toch nog op deze zondagmiddag voor je wil draaien is deze nog een keertje op De radio. City young Blood, sit and wait. A year has come, a year has gone. Still hanging My heart is burning I'm ready to fly Ja, we hebben natuurlijk een uh, geweldige dag uh, vandaag gehad uh, hier uh, in de studio van CFM, uh, uh, Maaike. Ja, ik ben echt ongelooflijk trots op wat hier vandaag neergezet wordt. Het is heel gezellig. Dankzij de storm is het wat intiemer dan we van plan waren. Ja, maar, maar... je hoort dat iedereen het nog steeds naar zijn zin heeft. Wat, uh, je de kijken? herrie is er uh, genoeg, hè? Ik wil nog even, wil ik toch even jou toespreken, Rob. En Albert-Jan, heel erg hartelijk dank. Je hebt me vandaag met het interview De Vuur aan de Schenen gelegd. En daar hou ik van, een interviewer moet pittig zijn. En de burgemeester kwam binnen met een hele lekkere fles. En Albert-Jan zei net terecht... Ja, die moeten we verloten in de medewerkersbijeenkomst. Normaal zou ik dat ook doen. Maar nu is dat natuurlijk niet aan de orde. Want er is hier maar één man in huis... die vanaf het begin ervan betrokken is bij onze omroep. En dat is de... Meer dan 30 jaar ouder, want hij is volgens mij op zijn 16e jaar begonnen. Nou, nog eerder hoor. Rob Harms, oude zendpiraat en mede oprichter van de, van de ZFM. Ik wil jou, uh, jij moet deze fles van de burgemeester moet je lekker zelf opdrinken. Op een mooi moment even weer terugkijken. En dan vooral vooruitkijken naar een gloedvolle toekomst weer voor ZFM voor de komende jaren. Dat ga ik en zeker heel doen. Heel erg bedankt. Hey. Dank je wel Mike en dank wel iedereen. Geweldig. En we gaan gewoon met z'n allen door met uh, mooie radio maken voor uh, Zandvoort. Zoals dat hoort, hè? Toch, Albert-Jan? Ja, mo ik moet even die microfoon. Ja, oh ja, ja ik, ik, weer ik denk al waar is hij nou gebleven? Nou, het zit erop: de speciale uitzending van Zandvoort op zondag. Agenda punt 1 van ons werkoverleg ja? Voor meteen. Ja? Waar gaat die fles negen? Ja, <lacht> dat zou jij willen weten, hè? Dat zou jij willen weten. Oké, okay, nou, we danken iedereen voor, uh, voor de komst. We hebben een leuke middag gehad met, met z'n allen. En we gaan een mooie radio maken. Ook in de komende jaren weer voor Zonfoort. Met z'n allen. Toch? Yes. Zo is het. En wij zijn er zaterdag weer. hè? Gewoon. Gewoon weer. Op ons Gewoon weer. op zaterdag. Gewoon op zaterdag. Hoef je geen speciale dingen meer te doen. Zijn we gewoon weer op de zaterdagmiddag te horen. Tussen twee en vijf. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Doei doei.